10 uur. Het los journaal door Meegens. Italiaanse kranten melden dat premier Berlusconi rond jaarwisseling opstapt. In maart zijn er in Italië vervroegde verkiezingen. Volgens La, La Repubblica en La Stampa hebben Berlusconi en leider Umberto Bossi... van coalitiepartner Lega Nord dat gisteravond in het geheim afgesproken. Italië staat onder grote Europese druk om economische hervormingen door te voeren. Andere Europese landen eisen concrete plannen om de schuldenberg terug te dringen. Afgelopen zondag lieten de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy duidelijk merken dat ze geen vertrouwen hebben in de Italiaanse premier. Vanavond hebben de regeringsleiders van de 17 eurolanden cruciaal overleg over een oplossing van de schuldencrisis. In Atlanta, in het zuidoosten van Amerika, heeft de politie een tentenkamp van Occupy-demonstranten ontruimd. Tientallen betogers die weigerden te vertrekken zijn gearresteerd. De demonstranten hadden hun tenten opgeslagen in een park in het centrum van Atlanta. De burgemeester zegt dat hij niet langer kon instaan voor de veiligheid. Ook in Oakland werd de Occupy-demonstratie afgebroken door de politie... maar daar verliep het minder rustig dan in Atlanta...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 En ook maakt hij het eenvoudiger om veroordeelden onder de aandacht van de media te brengen. Een kinderlongarts en hoogleraar uit Maastricht... is in opspraak geraakt door zijn betrokkenheid bij gebedsgenezing. Hij deed vorig jaar mee aan een zendingsreis in Burma. De reisleider claimde na afloop dat tijdens de reis... door gebedsgenezing zeven mensen van blindheid waren genezen. Longarts Dompeling is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij was erbij en deed mee. De universiteit stelt dat hij als privépersoon meedeed en zegt dat zijn wetenschappelijke integriteit niet in het geding is. De vereniging tegen de kwakzalverij zegt dat dompeling... extra in de gaten moet worden gehouden. Die religieuze overtuigingen die zijn zo diepgaand. Zeker bij deze man die zulke rare dingen doet... en zijn reputatie op het spel zet. Door aan dit soort clubjes mee te doen. Ik vraag me af hoe lang dat goed kan gaan. Nogmaals, je kan als je een groot psychisch probleem hebt... of je zit in zo'n rare secte... nog vrij lang, denk ik, normaal functioneren. Maar het is een ernstige risicofactor. Ik denk vroeg of laat dat die man, denk ik, omvallen. Het weer vanmiddag alleen in het noordwesten nog kans op een bui. In de rest van het land wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer 14 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 richting Den Haag. Daar staat bij hoogmaat nog 2 kilometer en op de A15 richting Rotterdam... Er staat tussen hardingsveld Giesendam en Sliedrecht-West nog drie kilometer. Er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want van en naar Breda rijden geen treinen. En dat komt door een seinstoring. De vertraging is meer dan een uur. Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kamerad Baron van Jaap Scholten. Winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2011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 Sven Kokkelman. De Amsterdamse rechtbank trekt lessen uit de zaak Wilders. Steeds meer grote steden kampen met een vrouwenoverschot. In diezelfde grote steden hebben bewoners overigens het meeste last van de buren. Van overlast van uh, harde muziek, van uh, ja, gebonk op de grond en noem maar op. allemaal. Soms s nachts wakker en uh, ja, geen, uh, geen privé meer. En ook genoeg. En het ochtendtumeur van Koos Postomaat is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Rechtbanken moeten televisiecamera's gaan toelaten tijdens zittingen. Alleen als privacy en veiligheid in het geding zijn, worden camera's geweerd. Dat zijn in het kort de aanbevelingen van een commissie... die in opdracht van de Amsterdamse rechtbank... de gang van zaken rond de rechtszaak tegen Geert Wilders heeft geëvalueerd. Carla Inrades, goedemorgen. Goedemorgen. President van de rechtbank in Amsterdam. Het rapport is aangeboden aan uw rechtbank. Inmiddels besproken door het rechtbankbestuur. Gaat u de conclusies en aanbevelingen overnemen? Ik denk dat uh, met de stappen die gezet zijn bij uh, het proces Wilders en de integrale uitzending daarvan... de opmaat te vinden is om uh, deze lijn ook in de toekomst uh, verder te exploreren en uh, voort te zetten. Het antwoord op de vraag is dus ja. ja? Ja. Dus meer camera's in de rechtbank? Of dat leidt tot meer camera's, meer integrale uitzending. Uh, dat is denk ik het uitgangspunt. Ja, waarom eigenlijk? Ik denk dat uh, uh, de persrichtlijn die landelijk afgesproken is tussen de colleges uh, daar al de ruimte toe biedt. Dus als u uh, in televisiebeelden kunt zien, dat is meestal uh, ja, opkomst van de rechtbank. Uh, het. Uh, uh, eventueel requisitoor en uh, het pleidooi aan de eind en het uh, vonnis. Maar uh, daar zit meer ruimte in. En dat hebben we nu bij de zaak Wilders, maar ook al in het verleden een aantal keren uh, onderzocht. En ik denk dat daarbij over het voetlicht kan komen ja, hoe de rechtspleging uh, eraan toe gaat en uh, hoe wij ons werk doen. Ja, de belangstelling zal met name natuurlijk toch de grote strafzaken betreffen. Dat ligt voor de hand om daar in eerste instantie de gedachte naar uit te laten gaan, de geruchtmakende zaken. Uh, maar uh, ik zou het toch ook niet uit het oog willen verliezen wat de commissie van Rooij heeft gezegd over de gewone zaken. En ook daar zijn wel voorbeelden van te noemen. Ja. Want uh, die serie uh, De Rechtbank, die in De Rechtbank Utrecht gefilmd is, ja. biedt nou juist een heel mooi inkijkje voor een groter publiek waar het gaat om de afdoening van gewone zaken. Ja, de commissie van Roy is uh, de commissie onder leiding van uh, Yvonne van Roy, CDA-politicus en oud-bewindspersoon zal ik maar zeggen. Um, maar goed, zij stelt voor om ook de gewone zaken dan in beeld te brengen en dat hoor ik u net ook zeggen. Maar wie heeft daar belangstelling voor, voor een verkeersboete of iemand die uh, door het rode licht is gereden? Nou, misschien niet in grote stromen, maar je kunt je voorstellen, dat zien wij toch ook dagelijks in de rechtbank, uh, in de belangstelling van uh, met name lokale pers bijvoorbeeld, of lokale omroepen. Die gewone zaken, die uh, trekken nog wel wat uh, belangstelling, omdat dat uh, veel dichterbij uh, staat bij wat de burger kan overkomen, waar ja. je zelf in terecht kunt komen. Dus de rijdende rechter, maar dan uh, in, uh, in de rechtszaal? Ja, nou, als wij bijvoorbeeld zien dat uh, er soms grote publieke belangstelling is... vanuit een bepaalde buurt in Amsterdam... omdat daar uh, geverbaliseerd is vanwege te vroeg buiten zetten van vuilniszakken... dan gaat dat om zaken die bij iedereen binnen kunnen komen. Ja. Begrijp ik nou goed dat u uw eigen uh, court-tv gaat beginnen? naar Amerikaans voorbeeld eigenlijk? Nou, of wij daartoe in de gelegenheid zijn, dat weet ik niet, maar... Het is een gedachte die ik uh, zeker niet terzijde wil schuiven... maar de eerste stap die te nemen valt... is dat we daar landelijk over gaan spreken... met de aanbevelingen van de commissie onder de arm... en de discussie die bij mij in huis daarover gevoerd is... Ja. in de presidentenvergadering. Ja, maar goed, dat is wel de consequentie natuurlijk van, uh, van uw opvatting. Namelijk als er vaker ja. camera's bij moeten... moet je ook een plek hebben om het uit te zenden. Zeker. Dus dan kom je toch in een soort van kort-tv achtige te terecht. Form, ja. Zo soort ja. Zo'n soort vorm... Uh, zou daarbij een oplossing kunnen zijn. Ja. Was u trouwens op alle fronten even gelukkig... met de evaluatie van de rechtszaak tegen Geert Wilders... en het optreden van de rechtbank? Ik was uh, zeer tevreden met de bevindingen van de commissie... omdat het in alle opzichten juist met de blik vooruit... opstapjes biedt om in de toekomst ja, dit pad verder af te wandelen. Ja, maar goed, er was natuurlijk ook nog het geklungel... van de oorspronkelijke voorzitter van de rechtbank. Dat zijn uw woorden. Nou, het waren ook de woorden van Geert Wilders en dienstadvocaat... en uiteindelijk ja. is er een andere rechter gekomen. Dus daar uh, was de wraakingskamer het blijkbaar ook mee eens? Ja, dat gaat over de inhoud van het proces. We hebben in eerste ronde na de geslaagde wraking... de commissie meijering uh, laten rapporteren... over uh, de organisatorische kant van de zaak. En in tweede instantie is dat nu een vervolg uh, gegeven... door de rapportage van uh, de commissie van Rooij... Maar dat ziet op de organisatorische kant van de zaak. En daar waren dingen voor verbetering vatbaar. Ja. En die hebben we tussentijds proberen op te pakken. Ja, goed. Het was in ieder geval wel voor het oog van de natie. En dus uh, hebben meer mensen misschien ook wel iets meer begrepen van uh, de werking van het recht in dit land. Dat hoop ik, dat dat er van uitgaat, maar dat is niet, uh, denk ik, de uh, lijnrechte conclusie die je kunt verbinden aan het enkele vertonen van de beelden. Nee. Wat wij zelf een uh, uh, hele verstandige uh, verdere uitwerking hebben gevonden, is dat. Uh, Huub Willems uh, bij de live-uitzendingen van de NOS... Ja. commentaar heeft gegeven die meer in de sfeer van uitleg en context... Ja. Uh, de zaak in een breder verband plaatste. Huub Willems was voor de goede orde uh, vicepresident van het Hof uit mijn hoofd... en in ieder geval president van de Ondernemingskamer ook. En nu uh, hoogleraar in Groningen. Exact. Goed, uh, uw pleidooi dus voor meer openheid, meer camera's in de rechtszaal... en dus waarschijnlijk een vorm van kort-TV.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 Beroerde Buren, punt. In de grote steden, dames en heren, hebben bewoners... meer dan gemiddeld last van geluidsoverlast. Met name in oudere wijken. Maar overlast is natuurlijk subjectief. De een heeft er wel en de ander heeft er geen last van. Of kun je het meten? U hoort het in deel 3 van Beroerde Buren, gemaakt door Roy Herkens. Nou, heel veel jongeren die staan bijvoorbeeld daar op die plein... s'nachts om 11 uur, 12 uur, wanneer jij pas wil slapen... Dan beginnen ze te schreeuwen, te ruzie te maken, weet ik veel. Al die kinderen spelen nog op straat. Dus het is geen rustige buurt eigenlijk. Bloemhof in Rotterdam, een achterstandswijk waar heel veel allochtonen wonen. Een wijk waar de mensen dicht op elkaar wonen, in gehorige appartementen. En dat zorgt voor veel woonoverlast. Wij zijn van de deelgemeente... En ik ben folders aan het verdelen aan de bewoners en het gaat over woonoverlast. Daar staat in wat u kunt doen als u last heeft van buren of uh, herrie. Heeft u, heeft u er zelf ook wel eens last van? Ja, ik woon hier al 28 jaar. Ja. En dat is altijd zo geweest. Heel erg. Ja? ja heel erg. Je kunt letterlijk horen wat, alles wat er, wat er gebeurt. Nou, zeker. Ja. <laughs> u woont hier al 28 jaar en u zegt van ik heb al heel vaak gemeld en er gebeurt eigenlijk niets. Nee, klopt. Ze heeft de hoop een beetje opgegeven, als, als u nu ergens last van heeft, dan meldt u het niet eens meer. Nee, ik doe helemaal niks meer nu. Want ik weet toch dat er niks, aan de, niks kan gebeuren en ze doen ook niks. Ze komen wel eventjes kijken, maar ja. Dan hoop ik, wel wil ik deze folder wel aan u geven, want juist willen wij er wel iets aan doen. Maar we hebben de signalen nodig. Als we de signalen niet krijgen en ook niet via de goede weg... Dat die signalen aankomen, dan weten wij het niet. Dus zijn net de mensen die ergens anders overlast hebben gegeven, die worden allemaal hierheen gestuurd? De jugensloop klopt. Ja nou, uh, dat Millingsbuurt, die is nu helemaal uh, opgeknapt. En die zijn nu allemaal hierheen gekomen. Dit is een soort Millingsbuurt eigenlijk nu een beetje. We zien in onze staten, die we elke maand uh, zie, dus een overzicht van krijgen, zien we dat woonoverlast niet afneemt. Xenia Heemskerk, buurtregisseur. Dus we willen daar nu uh, intensiever op inzetten. Vandaar dat ze in Rotterdam nu een campagne voeren om overlast vooral te melden. In de grote steden hebben bewoners meer dan gemiddeld last van gebonk uit stereo of tv. Ruim zes van de tien stadsbewoners die zich vaak of regelmatig aan de buren storen... maken melding van overlast van muziekapparatuur. Ik woon hier al 16 jaar en sinds een jaar heb ik al uh, last van uh, ja, veel overlast hier van, uh, van buren. Zoals Koos. Hij woont in een flat vlakbij de Kuip in Rotterdam. Van overlast van uh, harde muziek. Van uh, ja, gebonken op de grond en noem maar op allemaal. Soms s'nachts wakker. En uh, ja, geen, uh, geen, privé meer ook en woongenoot. Het is dus Gewoon heel sterk verminderd is dat hier, zo. dat je eigenlijk gewoon als je visite hebt, dat je eigenlijk niet meer uh, je visite kan verstaan, zo hard. Hoofdonderdeel is een microfoon die het geluid opneemt in de woonkamer. Koos heeft bezoek van een geluidsmeter die objectief probeert vast te stellen hoe groot zijn overlast is. Vervolgens hebben we een tweede meetkanaal, dat is de trillingsopnemer. Die plakken we tegen de scheidingsconstructie, in dit geval het plafond. Die uh, draait tegelijkertijd, zijn verbonden met een uh, meetcomputer. Die registreert uh, die decibellen van zowel de trillingen als het uh, geluid. Vervolgens heeft de bewoner een snoer en een knop ter beschikking... van een meter of vijf. En als er wat gebeurt... Um, bijvoorbeeld een bonk of um, een ander he, blaffen of zoiets dergelijks. Dan um, uh, kan hij dat nog opnemen, uh, met een terugwerkende kracht van 10 seconden. Dus als je dus nu een bonk hoort, heb je 10 seconden de tijd om naar je knop te lopen en dan het ding in te drukken, en dan kan hij die, die dreun toch nog oppakken. Uh, dus juist voor dit soort uh, gebeurtenissen. Rijn Muschal van geluidsconsult, is er een norm voor geluidsoverlast? Er zijn vele normen in Nederland over geluidsoverlast... van allerlei soorten verkeer en industrie. Daarvan afgeleid zijn de normen voor buurlawaai. Het zijn geen wettelijke normen. Worden niet erkend door de overheid. Worden niet erkend door de overheid. Want de overheid heeft daar nog geen beleid op gemaakt. Maar um, al die normen voor die verschillende soorten lawaai... komen op hetzelfde neer... Dus je kunt in alle redelijkheid ook zeggen, die gelden ook voor buurlawaai. En wat is die norm? Ja, een gemiddeld geluidniveau in de woonkamer van 35 decibel overdag. 30 s'avonds, 25 s'nachts. En piekgeluiden van 50 decibel overdag, 45 s'avonds en 40 s'nachts. Daar komt het een beetje op neer. Zo'n objectieve norm bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Fred Woudenberg werkt bij de GGD in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met geluidsoverlast en het effect daarvan op de gezondheid. Hij ziet niets in een objectieve norm. En de overheid al helemaal niet. Als je een norm zou stellen die alle problemen voorkomt... dan moet die zo streng zijn ja, dat, dat het en onbetaalbaar wordt... om alle huizen in Nederland daarvoor te isoleren... En het maakt ook onmogelijk dat je sowieso nog contact hebt met je omgeving. Dus dat, dat, dat, dat, uh, dat is niet wenselijk. Bovendien, uh, als die norm uh, niet streng zou zijn en zou iets te hoog zijn... dan zou die norm eigenlijk zeggen dat, dat je onder die norm mag doen wat je wilt. En dat er eigenlijk geen problemen meer zouden mogen zijn. Maar dat kan heel goed. Hè? Uh, geluidproblemen en ook buurlewaarproblemen kunnen al bij lage geluidniveaus ontstaan en serieus zijn. Een objectieve norm voor geluidsoverlast zal er voorlopig wel niet komen. Wat kun je ondertussen dan wel doen tegen geluidsoverlast? Dus mocht jij 12.000, 13.000 euro uitgeven aan isolatie... zul je niet zoveel bereiken als met een goed gesprek. Dat hoort u morgen in Beroerde Buren. Al dus Roy Hickens en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen... welkom op Goedemorgen Nederland, het KRO.nl. Straks steeds meer grote steden hebben te maken met een vrouwenoverschot. Eerst nu een tumeur van Koos Postema. Eens bezocht ik de Dick Cavett talkshow in New York. Zeer leerzaam. Cavett was een scherp en geestig interviewer. Vijf maal per week. Opname om een uur of zes, anderhalf uur, inclusief commercials. Uitzending, s'avonds diezelfde avond om een uur of elf... recht tegenover de nog befaandere Johnny Carson. Ik moest aan die dagen denken toen ik de deining vernam... die ontstond tijdens een oog-in-oog oog van Sven Kokkelman... met als gast Peter R. de Vries. Van deining kon die Kevin ook meepraten... Zo voelde Lester Maddox, gouverneur van de staat Georgia... zijn kiezers en zijn staat zo beledigd in de Kevitt-show... dat hij wegging. Hij verliet het podium. Kevitt is hem tijdens een commercial break nog naar buiten gevolgd... maar vond hem ergens in de buurt van Broadway niet meer terug. Een rel was geboren. Reacties bij de vreed veelal tegen Kevitt gericht. Zijn bazen van ABC konden er ook niet om lachen. Een klein jaar later bleek Lester Maddox bereid om toch weer in de cavett show te verschijnen. Wat de man niet wist was dat er riemen aan zijn stoel bevestigd waren. Hij zat nog niet of Cavett bond hem vast. Stond op, groette en verliet het podium. Daar zat Lester Maddox. Nadat de zaal was uitgelachen en uitgejoeld... herstelde de conservatieve knorrepot zich meesterlijk. Hij begon te zingen... I don't know why I love you like I do. Kevitt hoorde het in de coulissen, schoot in de lach, keerde terug... en zong samen met Maddox het tweede couplet van deze sentimentele Sinatra song. Waarmee ik niet wil zeggen dat Sven Kokkelman ook deze kant op moet... in zijn oog in oog. Zeker niet als er deining wordt veroorzaakt. Ik wens hem eigenlijk veel deining. Maar een zanglesje, Sven, kan nooit kwaad. <lacht> Ik zal het in overweging nemen, koos. Morgen het ochtenduur van Henk Spaan. Working now, getting fit. Pretty soon I'm gonna quit. Smoking's bed for my AIM. Gotta call, got some clothes.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 Time, for the first time, I'm making my way back down the long line, such a long line. And it feels like you love me again for the first time, for the first time wow, in a Feels like you love me again for the first time, for the first time. Julian Vallard, Love Again for the First Time. Vijf voor half elf. Steeds meer grote steden, dames en heren, hebben te maken met een vrouwenoverschot. In Utrecht bijvoorbeeld leven bijna een derde meer vrouwen dan mannen... en ook in Amsterdam liggen de verhoudingen scheef. Mag aangenaam klinken voor mannen die op zoek zijn naar een partner... maar het heeft ook minder vrolijke gevolgen, met name op het platteland. Jan Latte, goedemorgen. Goedemorgen. Van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerst eens even die cijfers. Utrecht, 129 vrouwen op elke 100 mannen. Hoe komt dat? Nou, Utrecht ligt aan kop. Uh, het komt vooral door de aanwezigheid van hogere uh, opleidingsinstituten, universiteit, met name hbo ook. Uh, op dit moment trekken die, die on onderwijsinstituten meer vrouwen dan mannen. Dus we zien een, een toestroom vanuit het platteland naar de steden van jonge mensen, de steden voor twintig, echt. Ja. En bovendien femineer, feminiseren ze daarbij dus vooral vrouwen. Ja, nou lijkt me een waar paradijs voor single mannen. Ja, dat zou je ook denken. De, de meest slimme mannen zouden dan ook misschien naar die stad trekken. Maar wat we zien eigenlijk is dat veel mannen achterblijven op het platteland. En daar is het omgekeerde beeld aan de hand. Daar zien we onder de twintigers dat er eigenlijk een tekort aan vrouwen is. Dus we zien aan de ene kant de groeigemeenten, de groeipolen, overschot aan jonge vrouwen. De krimpgebieden met name een tekort aan jonge vrouwen. Ja, dus boer zoekt vrouw, zou ik maar zeggen, zit in een groeimarkt. Boerzoetvrouw heeft ook een bestaansgrond, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, ik dacht ook, wat zie je in de stad? Daar zie je bijvoorbeeld vrouwen, jonge dames die ook zoeken en niet vinden... en dus hun eicellen in de diepvries willen stoppen. Dat zijn toch allemaal fenomenen die we meemaken... en die te maken hebben met dit soort basale ontwikkelingen... als vrouwen trekken naar steden. Ja, het is tegelijkertijd ook zo dat het ook niet gezegd is... dat die vrouwen dan allemaal weer in de steden aan een man komen, hè? Want, nee, nee, want ze dat... kiezen voor de hoogopgeleide, hoogopgeleide vrouwen willen doorgaans geen man die lager opgeleid is dan zijzelf. Bij voorkeur niet, hè? ik zeg, geef altijd het voorbeeld, als je dan eindelijk je studie, juridische studie af hebt, je bent juriste, dan wil je toch liever een andere jurist als partner dan een gedetineerde. Dus men zoekt, <lacht> men zoekt een gelijke, dat geeft betere kansen en die vind je vooral in de steden. Dus vandaar, alleen omdat er te weinig goed opgeleide mannen in die steden zijn, blijft men sommigen dan blijven zoeken. Ja. Um, wat is nou de, de oplossing eigenlijk? Want uh, als dit scheef groeit, dan krijg je dus allemaal sociale problemen. Um, die mannen op het platteland vereenzamen... en als mannen eenzaam zijn, dan verwaarlozen ze zichzelf toch, over het algemeen? Ja, dat is het risico van mannen zonder partner. Laat ik zo zeggen, ook, ook mannen op het platteland zoeken. Een partner hebben behoefte aan een partner. Het leven met z'n tweeën is soms gemakkelijker. Uh, het is ook fijner. Dus uh, als je dat niet hebt, dan, dan kun je ook roekelozer leven. Er is niemand die af en toe tegen je zegt... laat dat glas bier nou maar staan, je hebt er al tien op. Uh, en dan krijg je, voordat je het weet, zit je met een drankprobleem. Dat geldt niet voor alle mannen, ik zeg het gechargeerd. Maar het fenomeen, bijvoorbeeld overmatig drankgebruik... Uh, uh, uh, suicidale neiging. Zwervers, je ziet het telkens terugkomen, meer bij mannen dan bij vrouwen. Mannen zijn kwetsbaarder op deze punten. Ja, En als je dan ook nog erbij optelt dat het platteland krimpt... dan heeft dat dus grote sociale en economische gevolgen. Uiteraard, uiteraard. Het is, je ziet heel langzaam als dit doorgaat dat zo'n uh, situatie kan ontstaan. Niet alleen verschil in seksratio zoals dat heet een overschot van mannen en vrouwen. Maar daar, daar speelt ook doorheen een, een braindrain. Het talent trekt weg uit de stad. En, en, en er ontstaat een soort van uh, eenzaamheid op het platteland onder bijvoorbeeld mannen die wel graag een vrouw hadden, maar die niet hebben kunnen vinden. Juist. Wat is de oplossing? Ja, de oplossing is op de eerste plaats dit in beeld brengen, wat wij nu doen. En dan kunnen we daarover gaan nadenken, wat, wat, wat, wat is hier aan de hand en ja. hoe moet dat. En als het publiek het weet, misschien gaan die mannen van het platteland nog toch ook wat vaker studeren. Dat zou ook niet gek zijn. Nee, maar goed, we leven ook niet in China. Dus laten we zeggen, bevolkingspolitiek en uh, uh, gedwongen spreiding lijkt me ook niet aan de orde in dit land. Nee, natuurlijk niet. En ik wou ook nog erbij zeggen, en ook dat fenomeen zoals we het nu beschrijven... dat is natuurlijk niet allemaal iets wat bewust door de mensen zo om die reden gedaan wordt. Nee. Jonge meisjes willen gewoon een goede toekomst, Ze gaan studeren. Denken er helemaal niet bij na dat daar op het platteland dan uh, ze, uh, een tekort is aan, aan, aan hun zusters. Nee. Dus uh, het is niet gepland, het gebeurt spontaan. En zo moeten we ook kijken naar oplossingen. Ja. Dan moeten we kijken van inderdaad, uh, wat zou je daaraan kunnen doen? Of wat zijn überhaupt problemen, als zij er zijn. Jan Latte, demograaf bij het Centraal. Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar ergens in Nederland. Ik heb geen idee waar. De bus, de gele bus, staat van Ik Prem de... Radakishun. Prem, goede vriend. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ik sta in Den Haag. Uh, want vandaag is het Diwali de en Den Haag pakt groots uit. Diwali vieren meer dan 1 miljard Hindoes de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van de kennis op onwetendheid. En uh, luisteraars in Den Haag heeft hopelijk het goede gewonnen van het kwade. Want ik begrijp dat er nieuws is van Mauro. Dus we gaan snel naar de warme, aangename stem van Dorald Meekens met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Ik zie dat ook. Maar dat mag voor mij niet de aanleiding te zijn om te zeggen. Nou, dan rommelen we maar in dit geval een beetje aan. Het mag niet leiden tot willekeur. Bent u nu uitgedacht? Oef, ja, ik heb in ieder geval niet de mogelijkheid nu. om uh, te zeggen. Nou, bestaande. Be ik heb alles. echt, van, van trouwen tot studie tot wie ik het wat. Er is hem niks aangeboden hoor. Want dat is ook een. Nee, dat is hem niet aangeboden. Er is gewoon gezegd, ik heb naast asielbeleid heb ik ook re regulier beleid. Dat mag u ook gebruik van maken, ieder mag daar gebruik van maken. Maar daar zit een aantal voorwaarden aan vast. En aan die voorwaarden moet je voldoen. En in geval Mauro wordt dat heel lastig. Dat is bekeken. Dat is het einde verhaal dan? Wat mij betreft is dit het einde verhaal. Tenzij je beleid gaat maken waar een grotere groep... Waar een bredere groep... ja, maar dat ga ik niet doen. Dat, dat is een, een kwestie waar de Kamer over gaat. Uh, de regering heeft een helder beleidskader... waar we ons aan houden en daar heb ik aan getoetst. Ja, uh, minister Leers was dat over Mauro, de Angolese asielzoeker... die heel graag een verblijfsvergunning wil... Uh, van wie eerder werd gezegd dat er een studievisum zou zijn aangeboden, leers ontkent dat nu weer. Joost Vullings in Den Haag, onze verslaggever Joost. Is het lot van Mauro hiermee bezegeld? Ja, daar, daar lijkt het wel op. Hij had het er nog over dat de Kamer nieuw beleid kan ontwikkelen. Nou, ik heb zojuist uh, Raymond Knops van het CDA gesproken. Die zegt, uh, ja, daar gaan wij niet aan meewerken. Dus daar is geen Kamermeerderheid voor. Want uh, aanstaande dinsdag is er nog een debat in de, in de grote zaal over, over de kwestie, Mauro. De enige mogelijkheid waar de Kamerleden het nog wel over hebben... Dat is toch die mogelijkheid van een studie. Maar dat moet Mauro dan zelf gaan aanvragen. Maar ja, dan moet hij dus naar het hbo toe. En dat houdt eigenlijk in dat hij vanaf nu af aan ieder examen dat hij haalt... dat moet hij halen. Haalt hij het niet, dan moet hij direct het land uit. Dus dat is uh, ja, een, een, een, een, uh, moeilijk voor hem. Maar hij zou daar een beroep op kunnen doen volgens de Kamerleden. Oké. Okay. Joost Vullings, dankjewel vanuit Den Haag. Ander nieuws nog, Italiaanse kranten melden dat premier Berlusconi rond de jaarwisseling opstapt. Volgens La Repubblica en La Stampa hebben Berlusconi en leider Umberto Bossi van coalitiepartner Lega Nord gisteravond in het geheim afgesproken dat er in maart vervroegde verkiezingen worden gehouden. Italië staat onder grote Europese druk om economische hervormingen door te voeren. Andere Europese landen eisen concrete plannen om de schuldenberg terug te dringen. En de Europese effectenbeurzen zijn in afwachting van de crisistop in Brussel licht lager geopend. In Amsterdam staat de AIX een half procent lager. Beleggers zijn afwachtend en onzeker. Alle ogen zijn gericht op Brussel. Waar vanavond de Europese regeringsleiders proberen het eens te worden over een aanpak van de schuldencrisis. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A58, Tilburg naar Breda. Daar staat tussen de knalpunten Sint-Allerbos en Galder. Drie kilometer door werkzaamheden. En door werkzaamheden in Duitsland zal dat ook vast op de A76, geleend richting Aken. Daar staat tussen Simpelveld en de Duitse grens twee kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. Ramradakashun. Vandaag is het Diwali. Meer dan 1 miljard hindus vieren vandaag dat het goede altijd wint van het kwade. Het licht wint van de duisternis, kennis van onwetendheid. In Den Haag pakken ze fors uit. Een week lang wordt Dewali gevierd met bijeenkomsten, fakkeloptochten, concerten... en het ontsteken van een reuze dia gisteravond, dat is een groot licht in het centrum. Religie lijkt weer helemaal in. Het lijkt alsof mensen zich steeds meer tot God wenden. Is dat zo? Ik vraag het me af. En heeft het te maken met de crisis die over Europa waait? Grijpen we in tijden van crisis naar religie? Is onzekerheid goed voor de godbusiness? Ik zou het zeer op prijs stellen als u me helpt en me belt, mailt en tweet... en me vertelt of u door de crisis zich meer wendt tot god. Maakt niet uit of u nou christen, hindoe, jood, moslim, boeddhist bent. 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan in Den Haag op het Spuiplein, vlak voor de, het gemeentehuis en de bibliotheek. U mag langskomen. Gisteravond werd hier dus een groot licht ontstoken door burgemeester van Aertsen. Dag Jannie, wist je dat vandaag de Dewali was? Ik wist het niet. Ik wist wel dat het rond deze tijd was. Uh, en ben jij nou religieuzer geworden uh, dan vroeger? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, echt niet. En? Ik merk geen verschil. En om je heen? Ik merk wel vaker dat er mensen zijn waarbij ik denk van... hé, hey, jij bent religieuzer dan ik dacht. Je hecht er meer waarde aan. Ja. En denk je dat dat door de crisis komt? Misschien wel. Het zou zomaar kunnen. Wat voor werk doe je? Ik werk in de schuldhulpverlening. Aha. En die mensen die dan in schulden zijn, wenden ze zich meer tot God? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik vraag het niet. Um, ik denk wel dat er meer mensen zich bewust zijn van hun schulden. Dat zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben met hun bewustzijn uh, van God en hun waarden en normen. Um, aan de andere kant, als ze zich heel erg bewust zouden zijn van God en goede waarden en normen conform hun religie dan zouden ze misschien die schulden niet maken. Dus ja, het is een beetje een dubbele vraag. Ja. En, en trouwens, merk je dat er veel meer mensen in de schuldhulpverlening zijn... nu de crisis er is? Ja, er is wel een, een flinke aanwas. Ja, absoluut. En kan je die mensen nog wel echt helpen in zo'n barre teden? Je probeert het. Nou, ik vind het ontzettend leuk werk wat je doet. Mag ik je dan een soep en happy Diwali wensen vandaag? Dank je wel. En als je dus buren hebt, moet je gewoon naar binnen gaan ze hebben heerlijk eten vandaag. <laughs> ja, dat geloof ik. <laughs> Oké, okay, ah. dank je wel. Ja. Bedankt. En uh, weet je wie al over... Luisteraars, u mag dus bellen. Uh, als u net als Janni uh, uh, niet geriligieuzer bent of wel. En vertel me ook waarom en of het u echt helpt. 0800-1121, mail naar primtime-at-ntr.nl Oh, er komt een jongeman de bus in. Dag, ben je... Hallo, wie ben jij? Hallo, ik ben uh, Shair. Ben jij religieuzer geworden? Uh, ik ben uh, religieuzer geworden, maar niet uh, door de crisis. O, hoe dan? Ja, voor mezelf. Ik, uh, ik heb uh, familie we zijn, uh, als islamitische mensen opgevoed. Uh, uh, Ikzelf uh, ben christelijk. Uh, ja, dat komt omdat ik naar de kerk ga en ik ben me gewoon bewust. Maar voor de rest... Uh... Hoe lang ga je al naar de kerk? Nu? Ongeveer sinds 2005. En merk je dat het, uh, wat voor kerk is dat? De rooms kerk, de protestanten, de newborn christians? Uh, sorry, ik zou je heel eigenlijk zeggen, ik heb geen flauw idee. Maar dat interesseert me ook niet. Kijk, ik, uh, ik, ik ben zo iemand van, ik geloof in God. Uh, Hoe oud ben je? Ik ben 22. En merk je dat die kerken nou voller zijn, waar die kerk waar je gaat? Uh, nee, ik merk op zich geen verschil. Ik merk wel dat er uh, jongere kerken komen... die werken met dingen zoals hiphop, muziek en uh, ja, boodschap uitdragen... Ja. Daardoor merk ik wel dat het uh, bij jongeren meer uh, binnenkomt. Maar ik merk ook dat kerken meer leeglopen, doordat het nieuws van de, van de priesters en, uh, en de... Ja. Ja. Oké, okay. luister, dat is erg leuk, want uh, volgens mij, dit lijkt wel... Bent u toevallig de moeder van Barbara? Nog wel, nog steeds. Ja, ja, dat ja. De gelijkenis is treffend, bent u religieuzer geworden? Um, nou, dat wil ik niet zeggen, nee. En door de crisis ook niet spiritueler? Nou, nee. Nee, dat heb ik echt niet. Nee, niet, niet omdat het nou crisis is dan ineens meer uh, religie. Oké. Okay. Luisteraars, u mag bellen 0800-1121. Mailen naar primtime.ntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. U bent van het uh, Institute of Culture, Anthropology and Development uh, Sociology... van de faculteit Social and Behavioral Science aan de Leidse Universiteit. Wat is precies een economisch antropoloog? Een economisch antropoloog bestudeert uh, de, de gevolgen die een economie heeft voor een samenleving, voor cultuur. Maar ook andersom, wat een cultuur en een samenleving, hoe zij economieën creëren. Economie gaat natuurlijk over vertrouwen, maar ook over uitsluiting. Hoor jij erbij en hoor jij er niet bij? Uh, economie gaat over het bepalen van waarden. Dat zijn allemaal thema's die uh, onderdeel zijn van de samenleving en van de cultuur. En hoe, hoe doet u dat onderzoek dan? Want uh, kijk, ik vraag me af, uh, uh, worden mensen religieuzer in tijden van crisis? Is dat zo, ja of nee? Er zijn zat voorbeelden dat dat wel zo is. In Nederland zal het meevallen, omdat er zijn weliswaar mensen die een grote crisis doormaken. Jan gaf uh, natuurlijk uh, een voorbeeld van de schuldhulpverlening. Maar ik denk niet dat mensen het vertrouwen in de samenleving verloren hebben. Dat het niet een existentiële crisis is. Daarvoor gaat het eigenlijk veel te goed in Nederland. Maar als een samenleving in zijn geheel op losse schroeven komt te staan... en dat gebeurt zowel bij economische vooruitgang als achteruitgang... dan zie je allerlei nieuwe religieuze. bewegingen. Heeft u daar voorbeelden van? Nou, heel, heel veel voorbeelden zijn er in de 19e eeuw... over het kapitalisme wat over de wereld zich uitspreidde... En samenlevingen gigantisch op zijn kop zetten. In Zuid-Afrika, waar ik mijn onderzoek doe, had je bijvoorbeeld 1856. Uh, het kolonialisme, mensen raakten land kwijt, uh, de economie ging helemaal kapot, mensen waren radeloos. En dat betekende ook dat de politieke instituties aan vertrouwen en legitimiteit in moeten. En toen was er een meisje van 12 en die ging naar een waterput, en die werd door de voorouders verteld. Uh, jij moet ervoor zorgen dat alle rijkdom van deze samenleving vernietigd wordt. De hutten moeten in de brand gestoken worden. Het vee moet worden afgeslacht. En dan zul je zien, dan zullen de blanken weer vertrekken. En dan zal alle rijkdom weer terugkomen. Nou, normaal als een meisje van 12 terugkomt van een waterput... dan denk ze, nou fijn dat je dat gehoord hebt. Trekt niemand zich daar iets van aan. Maar de samenleving was zo fundamenteel ter uh, discussie gesteld... dat er echt een beweging ontstond waarin dat werd gedaan. De vee werd massaal afgeslacht. Serieus? Russen werden in de brand gestoken. Er ontstond hongersnood. Nou, dit is maar één voorbeeld. Maar je kan allerlei andere voorbeelden zien over de wereld... waar dat gebeurt. Ja. En die, die, die verbanden die er zijn... dus uh, uh, uh, Laten we even nemen, Nazi-Duitsland. Toen gingen ze achter Hitler aanlopen. En, en Duitsland was toen ook in een grote existentiële crisis. Waarom niet religie? Waarom naar de nazi's dan? Nou, uh, een historicus, Eric Wolf, heeft eigenlijk... Laten zien dat uh, het is geen religie is. Maar het heeft wel heel veel kenmerken van een religie, die natiebeweging. Er werd van alles gedaan, ook op het magische vlak, met occulte bewegingen. Maar ook een ideologie die weliswaar geen religie is, maar wel op een aantal punten daarop lijkt. Ja. Ja. Dus dan krijg je dus dat in tijden van existentiële. Uh, dus zeg maar, in Nederland hebben we nog niet genoeg ellende. dat we ons massaal gaan wenden naar een soort. Ontsnapping. Ja, de ellende in Nederland is uh, individueel. Dat zijn mensen die het heel moeilijk hebben. Ja. Maar de samenleving aan zich staat nog niet op losse schroeven. Nee. Zoals dat misschien in Griekenland wel het geval is. Nou, toevallig hebben we aan de telefoon Henny de Weert. Goedemorgen Henny. Goedemorgen Pim. U zit sinds 1986 op Kalamata. Wat is dat? Het is een stad in de Peloponnesus, ten zuiden van Sparta. Uh, hoeveel inwoners? Um, 60.000, 50, 55, 60.000 inwoners. Nou, en het leuke is, ik heb begrepen van uh, Anouk die met u gesproken had, dat u vlak naast het ja. kerk woont. Ik, uh, ja, wij hebben een appartementje in het centrum van uh, Kalamata. En uh, het was voorheen een vriendschappenplantages. Dat was een heel klein kerkje. Dat is een beetje zo'n kerkje, heel klein. Het is nu gewoon blijven staan, straten zijn eromheen. En uh, ik ben recentelijk uh, zeg maar twee weken terug vanuit uh, Kalamata. En het valt me gewoon op dat uh, dat kerretje dat peilt uit. Mensen staan buiten op straat. En uh, het was dan nog nooit eerder opgevallen. Serieus? Dat, dat is, ja, ja, het, het, het, het, de, de, de, de, de klok gaat. Ze hebben zo'n grote zware klok. Dus iedere keer als er een dienst is. En dan wat zowat mijn wet uit, dus, daar, dat het op een gegeven moment ging opvallen dat er zoveel mensen naar die kerk toe gingen. En u bent dus vanaf 1986 daar in 25 jaar tijd, ziet u nu pas ja. dat die kerk zeg maar begint te bloeien? Nou het, het was altijd een klein kerkje, dus het was gewoon een wit, onopvallend kerkje zeg maar, een onopvallend kerkje. En er was altijd een oud mannetje wat het voorportaal uh, een beetje beschermde, dat er geen honden en katten naar binnen liepen en al die dingetjes meer. Maar sinds dit jaar is het kerkje dus uh, geverfd, is dus, uh, blinkend wit. Er hangt, bij het voorpataal hangt er een prachtig dik plastic uh, zwaar gordijn om uh, de wind en de regen tegen te houden. Er staan prachtige bloemen, dus duidelijk uh, is er wat mee gebeurd. Komt het volgens u door de crisis? Merkt u het ook in uw omgeving, vriendinnen en zo? Ja, nou, uh, er wordt uh, in mijn nabijheid wordt er niet zoveel over de crisis gesproken. In, in die centraal, want... Uh, ik heb, maak wel opmerkingen dat, uh, dat de straten half leeg uh, ko komen te staan, de winkelpanden. Mm. Maar aan het kerkbezoek, uh, daar staan ze nu dus buiten op straat. En, en, en ik had het ervan nog eens met mijn man over, want ik was alleen daar naartoe in oktober. Nee, ze gaan ook meer traditionele gekleed naar de kerk. Dus meer de, in een devotische uh, houding met sjaaltjes om hun hoofd en zo. Ja, misschien is dat, het mij, dat het mij opvalt en anderen niet, maar uh, dat is wat ik zag. Hennie, hartstikke bedankt voor het bellen en veel plezier daarop, Kalamata. Blijf de Griekse economie steunen, zou ik zeggen. Ja, oké, okay, dat ik doen. Hartstikke Dankjewel. bedankt. Erik Beren, uh, uh, is dit, dit typerend? Ja, kijk, er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Als eerste die existentiële onzekerheid, ja. dat mensen daar een antwoord op zoeken... In het geval nu in Griekenland gaan mensen terug naar de kerk. Maar soms zie je ook dat er gewoon hele nieuwe bewegingen ontstaan. Ja. En het andere punt is dat de kerk soms ook een netwerk kan bieden van onderlinge hulp. Dus ik kan me heel goed voorstellen, misschien dat dat in Griekenland ook gebeurt... dat mensen zeggen van ja, ik zit in de problemen en de kerk biedt mij ook in die zin een steun. Wat in Amerika je, die gaarkeukens die vaak door Precies. de kerk worden gedaan en zo. Oké, okay, dus die, die directe hulp vanuit de kerk. Goedemorgen Suzanne. Goedemorgen Prem, ten eerste wil ik je bedanken voor je programma, want ik zie uh, wel dus dat dit een, een gat is dat opgevuld wordt door jou en door dat je onderwerpen dus aan de kaak stelt wat uh, normaal gesproken zou blijven liggen. Mijn uh, ja, felicitaties hiervoor Dank en ik zou wel. zeggen, ga je hier nog heel lang mee verder. Dank u wel, ik bloos heel erg. Maar goed, uh, praat u met God? <lacht> ja, ik uh, praat dagelijks met God. lang? ik ben van katholieke huizen, wat zegt u? Dus. Hoe lang doet u dat al? Dat doe ik al heel, va uh, heel lang. Van eigenlijk vanaf mijn geboorte. Want uh, ik heb een hele gelovige moeder gehad en ik ben met gebed opgegroeid in de moederschoot. Ja. En dat wil ik ook wel zeggen, dan gaat er toch een, een gedeelte van je, van je leven gaat wel weer voorbij. Of, en uh, dat je op, uh, je focust op andere uh, zaken. Maar op een gegeven moment, je trouwt, je krijgt kinderen, je ziet het wonder van een kind wat geboren wordt... En, als ik, uh, en, het, en het leven, net wat ik zeg in het begin van de conceptie en alles met elkaar, uh, zit de hele grote lijn van God. Ik Sus heb ook heel veel dingen mogen zien. Susanne, maar ben in... jij ook economisch gelukkig? Uh, economisch op dit moment op dit moment niet. En toch uh, uh, uh, is, is de religie dan een uitkomst? Maar ik ben heel erg rijk. Ik ben geestelijk heel erg rijk. Dus de religie biedt een uitkomst voor jouw economische malaise? Nou, nee, want ik weet gewoon dat God de bedoeling hiermee heeft. Ja. Hij, zet me, hij heeft me al op dingen gezet, zoals een, twee jonge, jonge lui, een vader en een moeder, of ze getrouwd waren weet ik niet, met een kindje van twaalf weken, die vier dagen rondreden in een auto, hm. die zichzelf in het kanaal wouden rijden, en daar ik op dat moment sta, die stonden bij een woningbouwvereniging, die werden afgekaverd. En, en u stond daar en u heeft hun kunnen redden. Susanne, ik heb een probleem, want er bellen heel veel mensen nog één ding. De paus ja. heeft nu uit het Vaticaan is maandag een, een document gekomen... waarin de pauselijke ja. raad voor gerechtigheid en vrede ervoor pleit... dat er een, een, een internationaal orgaan moet houden... die toezicht houdt op de wereldwijde economie. Omdat ze zeggen dat het gebrek aan toezicht en de gierigheid leidt tot deze crisis. Doet dat jou als gelovige ja. goed? Ja. Ja, nou, ik vind dit ook. Ik zit, uh, ik zit zelf nu in een hele netelige situatie. Ja. Ik heb ik, mijn woonruimte. Is, uh, ik wacht op woonruimte. Men kan zo zeggen: ik ben naar de burgemeester geweest. Ik ben overal ja. naartoe geweest. Susanne, ik heb het, veel gedaan voor, het, mensen, voor mensen Het spijt me, me Suzanne, dat dus ik je ja, moet afkappen voordat iedereen weer een hekel aan me kreeg. Dat ik mijn luisteraars die laat uitpraten. Ja. Er staat een stroom ja, aan mensen nou, die ik, willen bellen. Maar dankjewel dat je het met ons wilde delen. Uh, hartstikke bedankt. Peter Brak, goedemorgen. Goedemorgen, Kren. Gaat uw gang. Uh, ik zie de religies als uh, voorlopers van onze liberale democratische rechtsstaat. Hè? Om mensen georganiseerd samen te laten leven. Uh, zijn religies door de toenmalige zeg maar, medicijnmangen en st stamhoofden in het leven geroepen. Gewoon om de bevolking samen te laten leven op een georganiseerde manier. Okay. En daarvoor, daarvoor in de plaats van nu onze liberale democratische rechtsstaat. Dus dat, dat heeft gevolgen dat religies als zodanig uh, steeds meer de aftocht blazen. Dat okay. is ongeveer mijn mening. Ja? Hartstikke bedankt Peter. Uh, ik wil nog één tweet voorlezen van Jeroen Winters. Uh, wat een, uh, uh, begint met een K eindigt met een T dat woord. Uitzending weer. Ik ga een half uur naar Chicken Food luisteren. Religies zijn de oorzaak van alle oorlogen en ellende in deze wereld. Ik kijk even naar Erik Baar. Klopt dat Erik dat religies de oorzaak zijn? Ik dacht altijd dat het geld was. Niet alleen. Uh... Ik denk dat je alle twee ziet, het kan heel erg steun, het kan heel erg steun bieden aan mensen. Uh, onderlinge hulp en dergelijke, maar het kan ook leiden tot erg uh, angstwekkende vormen van uitsluiting, discriminatie. Mensen die een andere religie hebben of een andere achtergrond, die misschien homo zijn, waar geen ruimte voor is. Dus ik denk, religie uh, kan een oplossing zijn, maar kan ook een probleem zijn. Oké, okay, en uh, religie probeert vragen te beantwoorden waar, waar nog geen antwoord voor is. Als we meer naar religie keren, hebben we een tekort aan antwoorden. Uh, dat vind ik wel een hele moeilijke. Kan ik eigenlijk niet zoveel uh, op okay. zeggen. Sorry. Uh, Martijn, goedemorgen. Heb jij misschien een antwoord op de vraag religie? Probeert vragen te beantwoorden waar geen antwoord voor is. Als we meer naar religie keren, hebben we tekorten antwoorden. Nou, ik ben uh, goedemorgen met Martijn het Helmond. Ik, ben, ik geloof in de God in jezelf, in de kracht in jezelf. Mijn oma was heel gelovig, mijn Tsjechische vriendin is ook heel gelovig. Wij gaan wel eens naar de kerk. En dat ik geloof niet in de verhalen die in de Bijbel staan. Ik vind de sfeer van een katholieke kerk heel uh, aangenaam. En dan stuur dus ik wel eens een kaarsje opsteken. En daar doe ik wel eens bij mediteren, zoals ik dat noem. Maar ik geloof in de kracht in jezelf. En dat wil zeggen dat, je, dat de kracht in jezelf, de God in jezelf, is punt 1. Een geweten hebben. Dus dat als jij iets slechts gedaan hebt, dat jij je schuldig kan voelen. Ja. punt 2 is dat negatieve energie om te kunnen zetten in positieve energie dat bedoel ik als het slecht gaat met jou ja. dat je altijd optimistisch kan denken en als optimistische man. Martijn, wat ben, je toch een ja. leuke, wat ben je toch een leuke man. Dit is helemaal de essentie ja. van het hindoeïsme. God zit in jezelf. Ja. Nou, dit is helemaal de Diwali-boodschap. Uh, nou, Martijn, hartstikke bedankt voor het bellen. Ontzettend ja. leuk. Dank je wel en veel succes. Um, ik krijg hier nog, Erik, op de eerste plaats God is een verzinsel van mensen om angsten te overwinnen en de schuld van ramspoed, oorlog en andere zaken buiten zichzelf te leggen. Als ik kijk naar Obama in 2008. Hij kwam met hoop. En change, dat ja. is toch ook bijna religieus? Absoluut. En ook zijn manier van praten, zijn retoriek. zie je natuurlijk ontzettend veel parallellen met de manier van praten en uh, speech in de kerk. Dus dat heeft er zeker veel van weg. Er zijn ook die, onderzoekers die zeggen dat eigenlijk de, de, de, de huidige manier waarop de economie functioneert. eigenlijk een soort religie is. Ja, ja? dus maar, zullen we dat zeggen? In tijden van crisis zoeken mensen naar iets wat hun hoop biedt. Ja. En dat kan dus religie zijn, maar dat kan ook humanisme zijn. Het kan ook naar de kracht die jezelf zijn. Ja, ja, en dat kan heel positief uitwerken. Het kan zorgen voor onderlinge hulp. Het kan ze helpen het antwoord geven op problemen die mensen hebben. Maar niet altijd per se positief. Oké. Okay. Edwin, Goedemorgen. Je bent de laatste beller. Sorry, alle andere bellers, maar de tijd is gewoon beperkt. Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen. In eerste instantie het programma is top. Dankjewel. Maar het geloof. Ik denk dat we dat gewoon even helemaal af moeten schaffen. Waarom nou, Edwin? Omdat er, omdat er veel te veel ellende van komt. Wat maakt het uit of je nou moslim bent, of wat dan ook, hindoe, of joods, of christen, we zijn toch allemaal mensen, we zijn maar toch allemaal Maar als er een heleboel mensen troost putten uit de Bijbel, of uit de Koran, of uit de Tora, en als mensen troost halen uit het feit dat ze op zondag naar de kerk gaan en in saamhorigheid zitten, dan zou ik zeggen, uh, live and let live. Ja, dat snap ik. Maar kijk eens wat een ellende van komt van het geloof. Ja, maar Omdat kijk eens wat voor ellende wat er komt ...onder andere jood, moeten we elkaar maar neerknallen? Nee, maar Edwin, zo, we, kijk hoeveel ellende er komt van seks. Vrouwenhandel en zo, zullen we seks maar afschaffen? Ja, ook ook. Ook. Ja, daar ben ik met een uh, je eens. Voetbal. Kijk hoeveel ja, ellende we zijn er... zijn allemaal gelijk. Edwin, kijk hoeveel ellende er komt van voetbal. Zullen we voetbal maar ook afschaffen? Ah, misschien is dat soms wel eens verstandiger, ja. <laughs> misschien, misschien wel, ja. Voor sommige luisteren zou het wel beter zijn. Edwin, ik ben een groot hoor. Ja, Barbara zei ik... dat ze al hoorde twijfelen. Nee, maar Edwin, kijk. Ik snap wat je wil zeggen. De excessen leiden tot vervelendheid. Maar weet je, de schoonheid van religie is ook dat je mensen ziet die heel graag delen. Jezus was de eerste socialist. He, je ziet dat mensen in saamhorig weten. Dat is toch wel een schoonheid? Ah, ja, het hebt misschien wel wat, maar ja... Voor mij, uh, ik, ben, ik vind het alleen maar ellende brengen, wat ik zo om me heen hoor. Oké. Okay. Hey, hey, en dat vind ik hey. zo jammer. Kijk, de, de goede dagen later. Okay. De goede dagen laten, absoluut. Hé, hey Edwin, dank u wel. Er kwam ja, ook nog onder. iemand de bus binnenlopen. En ik vind die mevrouw, ze ging zo lief en rustig zitten. Ik denk, u bent vast religieus. Ik ben heel religieus, maar ik kom u een cadeautje brengen. Want ik ben een groot fan van u. Oh, wat lief. <laughs> ik krijg een kaartje. We bidden voor jongeren en roepigen. Ja, uh, maar dit is nu voor die Walifeest. feest Oh, wat lief van u, mevrouw, dank u wel. Kijk, dit doet er. Oh, wat, hoe heet u? Marjolein. Oh, Marjolein, hartstikke bedankt. Luisteraars, ik bloos. Gelukkig kunt u dat niet zo goed zien. Erik Meers. kijk, ik kreeg dan zo'n kaart. Kaartje. wat me dus opvalt is dat religieuze mensen vaak ook veel toleranter zijn en meer delen. Of ben ik gek? Soms wel. Maar, dus dat, is, dat kan zeker het geval zijn. Uh, maar ik wil niet... Uh, ik wil, ik wil daar... Da ik, ik kan ook zat voorbeelden geven waar het niet is. Waar religie in fanatisme uitbarst. Waar religie zorgt voor harde vormen van uitsluiting. Van we zijn tolerant, we helpen jou omdat je erbij hoort. Maar als je er niet bij hoort, dan zijn we niet tolerant. Dus uh, religie is er gewoon, spiritualiteit is er gewoon... Het is alleen de vraag, welke kant gaat het op? Gaat het die tolerante kant op? Gaat het die zorgzame kant op? Maar als je het individualiseert. Kijk, we zijn, ja. we, we zijn een individualistische samenleving in Nederland. En wat je veel ziet is dat mensen dan de religie niet meer in georganiseerd ja. verband beleven. Ja. Maar puur individueel. Ja, ja. Nou, de vraag is of dat zo blijft in een land als, uh, als, als de crisis heel erg is. Ja. Ik denk niet dat je de, de, de tijd terug kan zetten. Ik denk niet dat nee. mensen in Nederland massaal, als hier een grote existentiële crisis is... weer terug gaan naar de kerken zoals die er waren in de jaren 50. 50. Maar misschien ontstaan er nieuwe bewegingen en religies. Misschien is Occupy Amsterdam misschien wel een, een zaadje van een nieuwe religie die er ontwikkelt. Zullen we dat zo samenvatten? In tijden van crisis zijn ideologieën en vergezichten voor mensen aangename wegvlucht mogelijk. Absoluut, heel belangrijk. Ah, wat is goed, ik heb een keer een conclusie getrokken die ook nog wordt gedeeld. Nou, hartstikke bedankt, dokter. Uh, maar, luisteraars, ik dank al mijn gasten, alle mensen die de bus binnen zijn gelopen, die mijn cadeautjes hebben gegeven, hebben gebeld. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, waaronder heel veel gelovigen, de co-financiers van de publieke omroep, redactie Anouk Dullner, Rien Aartje, Roenschaafok, Fatima Basha, Productie, Hans Twin, Momo Saru, Techniek, Logistiek en Transport, hé, uh, hey, dat is Marien Albertsboer, eindredactie en Regie de Liefde. Religieuze, in zichzelf gelovende Barbara van der Klees. Zometeen door Alt Negens. Daarna Felix Mulders met een gids.fm Sjoep Dewali. Mogen de kennis het altijd winnen van de onwetendheid, ook in tijden van crisis. Tot morgen, ik groet het goddelijke in u. Namaste, dag. <middels> Zou